Wij beginnen de zogerles 173 op de pagina Kuf-Kaf-Ted. En de regel 4 van de tekst van de zoger zelf, en die heet ook hetzelfde, Oot-Kuf-Kaf-Ted Oot 129. direct probeer jezelf in te stellen op de uiterste concentratie. In de diepte, diepte van jezelf. En steeds kom je dieper en dieper in je eigen kilim. En alleen daarmee word je in staat gesteld om ook het hoogste, de krachtigste, het krachtigste licht te ontvangen. En dat zal je redding zijn in al in de meest uiteenlopende situaties waar, waarin jij ook kan terecht, terecht kan komen. De regel 4. Ot kuf kaf tet. Kvot keel da kvot kala de ikre keel. Dichtieve Keel Zoem Bachol jom Vier. Ik herinner jullie even dat wij, hij behandelt, wij zitten in de Mamar in de nacht van de Kala, in de nacht van de bruid. En die verhoudingen tussen de bruid, de Maghut en de zerenpielen. Dat zijn de twee uh, elementen, twee krachten uit, de, uit het besturingssysteem. Daar komt alles naar, ontoe, naar ons toe. En daarom als we dat leren, hoe dieper we dat leren, hun verhoudingen, hoe de zoger dat beschrijft, hoe meer leren we ook van dezelfde dezelfde krachten in ons te erkennen. En eigen maken. Vier. Kvotkel, de glorie van Kel. kel we wij we weten dat het alle vlammen dat is de naam van Hashem, in, wanneer hij zich inbedt in de sfera geset. Kvotkel, da, kvot kala de jikre Dat is de glorie van de bruid die keel heet, ik noem het keel dus om de naam van Hashem niet in ijdelheid te spreken dan doe ik vooraf een klank K wordt het keel dichtief, want het is geschreven in, in het Helim in psalm staat het geschreven in psalm 7. Kel zo'em bacholjum. Hashem, die, in, die de naam Keel is, is tornig, tornig. Elke, elke dag is hij tornig. De volgende pagina. Kuf Lamed 130. De eerste regel van de Zogar. BACHOL YOMA SHATA IKRE KEL VEHASTA DEHA AALAT LECHUPA IKRE KAVODE VE IKRE KEL YAKAR AL YAKAR punt. En dan gaat de zorgver dat uitleggen. Kijk, we hebben geleerd dat Kel is de naam van Hashem in zijn hoedanigheid van Geset. Ja, Geset. Genade, etc. En kijk nou, zegt hij dan, er staat toch geschreven in het Hilim dat Kel, dus de naam van Hashem, die Geset is, is toornig, elke dag is toornig. Hoe kan dat? Is zo Geshet. Het is toch geen Gwura? En dan, de zorger gaat ons dan verder uitleggen. De volgende pagina, de regel 1. Bachol Yom Asshata Ikrekel, gedurende elke dag van het jaar, Hij heet Kel. We haashta maar nu, De haalat lechopadat, dat zij onder de kopa komt ik kavot, heet zij kavot uh, glorie we ik keren ze heet ook en heet ook keel. twee jaker al jaker uh, pracht boven pracht een al nehiro. We shaltano al shaltano. Het licht op het licht, boven het licht. Dus het wordt extra licht op het licht. We shaltano en uh, macht boven de macht. Dus extra macht, macht over de macht, boven de macht. En we hebben natuurlijk nodig de uitleg van Hassolan, want anders kunnen we niet begrijpen wat hij zegt. We keren terug naar de vorige pagina. kuf kaf tet De hasulam. De linker kolom. De laatste regel 34. De referentie uit kuf kaf tet 129. Kwoot keel, dabe goole. Dubele Kvot kel, de glorie van kel, de volgende pagina, kuf kal, kuf lamet, Colombia, ha-sulam, de eerste de jeshterlij. kala, de hainu, ha we hebben niets anders dan 5-0, ja? Alles we, alles kan je dat uitleggen uit 5-0. Of die zijn 10-0, maar alles is goed opletten Met die 5-0, vijf, vijf alles kunnen we, alles, um, alle verhoudingen kunnen we um, afbeelden, beschreven, elke toestand uitgaande van die 5-0. Daarom altijd heb de boom, de slevens voor je voor je geest. Dus wat zegt hij? Quote keel, de glorie van keel. Want zo, zo staat zo'n, eh, zo uh, zo'n, hoe zeg je dat? Zo'n uh, vers. En wat zegt hij dan? Wat betekent dat? Quot keel. De glorie van keel. De volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel. Zehu kawot kala, dat is de glorie van de bruid. De haino, dat wil zeggen, goed. de malgoed. Schoenikret keel, die welke malgoed heet keel. De regel 2. Punt. Waarom heet ze keel? We weten dat het goed heet anders. Adni, ja daar hebben we het geleerd. Kijk, we zullen zien. zo en Dus hij weet dat wij bij ons ook kon, kon, konden vragen ons dan uh, waarom de goed heet Kel. Daarom zegt hij, dan geeft hij ons een vers uit dit heelim. want dat is geschreven in, in het heelim, in de zevende psalm. Kel zo en de kel die is toornig de hele dag, elke dag, is hij toornig. En malgoed, wij weten, goed is toch, uh, geworod, dan past het wel een beetje zo, bij de malgoed, maar toch, keel, is toch vreemd, dat de keel, de naam van de schepper, die de, de, de eigenschap van geset, aanduidt, dat die toch wel toornig is. Begooi, Yemei Ha-Sana Drie I-Nikret-Kel s a v u t shekwar f i r n i Letterlijk van het jaar. Drie. Hij niet kreet zei die en maar nieuw, behaga Shawot, op het feest, op het feestdag van Shawot, shekvar vier, wanneer de Torah werd ontvangen. shekvar diech nasale hupa, dat zei al. Binnengekomen in de hoekpa, onder, onder het baldakijn, En je kavod, heet zij kavod, glori. In ik en heet keel. Vijf. Ze Moreda dat leert, dat dit ikar al ikar, dat het pracht boven pracht is. Dus dubbel pracht is, ba, pracht boven pracht, ora al ora licht, boven het licht. Zes. Om hem en macht boven de macht dus extra. Zeven. Pirush. De eitle. Ki haShem shem keel. Hu shem acheset agadol. Acht. We Omer, keel zoem behoor behoer jong. We nemen ze negen legio ra, ze hoe punt. Kijk wat die zegt ons, dat is begrijpelijk voor ons. We hebben genoeg apparaten om dat te smaken, zeven. Keel, keel, van de naam keel. Is de naam van de grote geset. 8, we hineen ze hier. Akatufo meer het schrift. Zegt het vers, zegt. Kel zoem bacholjom. Kel. Is elke dag toornig. Elke dag is weer toornig. We neemt zijn het bleek dus. 9. Nee, of het schijnt dus zo te zijn, 9, je raaf op het eerste gezicht. Shehula hevig meer geset, dat die is het tegenovergestelde dan de geset. Dat is net of de eilkeel is het tegenovergestelde dan de geset. Wat geset is, en daar is geen toorn. Punt 9, na de punt Wij in hoe, tien, en hierin wij boker jeom echad. Elif, die aschina het gluša, hoe sod hij sod hamo orakatán twalv, we alaila. van nikkert je rad shamaim. צריכים לגלות מן על ידי פרטין היטרות דלתאטה שלהם ולתקן אותה בסוד פאבטין המסך המלא אור חוזר ואז נימשה חשפה מי אילה זסטין לתאטה ולו זולת תנודה heel belangrijk wat je ons zegt, dat, dat wij zien, moeten zien, op die manier, hoe dat functioneert, het helal en ook wij, goed kijken, wij nian hoe, en het gaat erom, die, hoe soort, dat. dat is het geheim, van wat geschreven staat, in, in, in Brishit, in het Torah zelf, in, het, in de beschrijving van de schepping wij hier, wij hier, boker, jome, gaat, bijzonder belangrijk, daar staat geschreven, dat, en er, was a en er is avond geweest, en er is ochtend geweest, één dag. En daarna wordt het geschreven, de tweede dag, de derde dag, maar, maar belangrijk is dat die beide, beide worden genoemd, Een dag, en avond, en ochtend, en dat wordt genoemd, dat één dag. Ki elf, ki haschina, gdusha want de hele schina, is, zot so amaor, zij is, dus dit is malgoed. is het hemellicht, het kleine hemellicht. Twaalf, lamam shelet, om voor de heerschappij, s s'nachts. Dus zij heerst o, in de nacht, s'nachts. Dat is de hele geschiedenis, de wel de malchut. We hier niet je Jerat Hashem. Maar goed, kijk wat je zegt. En zij heet Jirata Hashem, zij heet Vrees, de Vrees de he, de des Hemels. 13. Want de rechtvaardigen dienen de man doen opstegen. Al idee door middel van 14 itaruta de door middel van hun opwekking van beneden. O kenota en om haar, daarmee, om haar daarmee op te maken, basota massach in het geheim van massach, 15 hamale orgozer, die doet orgozer opstijgen. Hoe, die maar goed zou je geen zou kunnen doen, doen opstegen, anders dan door de, die man die die rechtvaardige doen opstegen. En zonder, o, o, zonder orgozer kan ze ook niets ontvangen. We asnim shaha shefa En dan wordt de overvloed licht dus na aangetrokken mi van boven naar beneden. 16, We lozen laat kunnen gaan, en niet zonder, en niet er zonder. Zoals bekend. Dus zonder de vrees van de hemel, de vrees dat is dan dat, de massach, de massach is dan die, die beperking. Elke keer, elke plaats waar de beperking is, daar is sprake van vrees. het is niet, het is een constructieve vrees. We kunnen niets ontvangen zonder uh, eerst Orgo te doen opsteken van de massag. Massag is al een Onthoud het eraan goed. De massag is al een Dat betekent dat jij begrenst jezelf. In plaats van uh, zo bezig te zijn. Net als, een, als kindjes bezig zijn. Kinderen ja, bezig zijn. Spelletjes dan zo met, met voetjes zo doen. Ze hebben uh, geen massag. Het is net of ze reageren niet. Maar de mens, naarmate hij verder gaat, moet massage opstegen. Steeds dieper, krachtiger massage. Want dan worden op die manier. Komen we, krijgen we begrenzingen. En dan kunnen we Orgozer doen opstegen. En Orgozer komt naartoe, omhoog. naar de, naar de Malgoed. En de Malgoed doet het dan opstegen. Het Orgozer en naar de Serapien. En van de Serapien komt dan dat oor, oor, Yeshar. En deze constructie, als je weet het mechanisme, hoe dat werkt, nou, dan uh, altijd het mechanisme goed in, in de gaten houden. We zes zo, we lokeem, asa, zeventien, schier, u mil, En dat is het geheim van wat geschreven staat, dat we lokeem, asa, in de prediker. En Elohim maakte het zo dat men vreest voor Zijn aangezicht. Dat is, dat is een goede opbouwende vrees, een vrees van vastdom. je, de vrees van vastdom, en, en niet een, een, een gelach wat, wat dom, domheid is. Maar alles moet, moet wel aan de dag gelegd worden, maar het is belangrijk om deze vrees steeds um, op te kunnen brengen. En dat is de vrees, dat is dan dat je het begrenst, massag doet op, uh, heeft uh, maan doet opstegen en op die manier alles teweeg komt. Dat is pas daar, daardoor komt, daarmee komt. Kom je tot de geestelijke beweging. Ki lo Ken taken, i taruta deletata, u man bli hier a negenti. letet balaila. Ki alidei, hisaron twita laila. הכוללת כל קול אינן תוינתח, והיסורים, שהם ההפך, נמידת יום, שהוא חסד. תוינתוינתח, יש יירה מלפניו, ולולי האירה, לא הייתה, דרינתוינתח, נגלת, מידת ...zeer, zeer grondig, diep... ...dat mechanisme, als je dat goed... ...dat mechanisme steeds... ...in jezelf inprent, ...dan zie je hoe... ...dat geweldig functioneert... ...dan weten we hoe... ...de schepping functioneert... Op, ...volgens welke wetmatigheden... ...en dan is het... ...wordt het makkelijker... ...om dat te verdragen... ...want de vrees moeten we altijd hebben... ...maar... ...het is niet anders... Heb vrees, angst. Nee, niet angst. Vrees betekent beperking. Kijk, niet vrees voor iets wat buiten jou is. Maar binnen jezelf, beperking daar waar de mal goed is, waar de jesot is. Dat is niet zondig. Huh? Nee, nee, nee, dat is allemaal goed, dat is positief. Hoe kan je dat anders, kijk. Hoe kan je dan anders uh, iets... Let op. Hoe kan je dan anders... Laten we zeggen, je ziet ergens, water stroomt, stroomt, en jij wil het water ontvangen. Hoe kan je het water ontvangen als je geen reservoir, reservoir hebt, ja? een soort bakje hebt? Ja, een bakje heb je, dan kan je daarin iets, iets doen, daarin doen. Een bakje betekent begrenzing. Okay. Een bodem, dat moet een bodem hebben. Kili. Precies, dan kan je iets ontvangen. Kilim, altijd, kli, uh, per definitie is al een begrenzing. Ja of niet? Het licht is alleen zonder begrenzing. Maar kli is per definitie al een begrenzing. Ja of niet? De magoed van een sov is al een vorm van begrenzing. Was nog niet een begrenzing, omdat het uh, maar het was al, maar alles, de hele schepping is al een begrenzing. Zonder begrenzing kunnen wij niet functioneren. Anders worden wij opgenomen in het licht. Worden wij net als licht, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij juist als schepping zijn. Daarom, en daarom is het begrenzing. Daarom is het, wat wij noemen dan, begrenzing. Hè? Heb ik. En hebben wij bepaalde afmetingen. En alles wat begrensd is, heeft bepaalde afmetingen. Bepaalde, en daardoor is het... Uh, daardoor is het dien. Ja, daardoor is het ook ervaren wordt als vrees. Als vrees betekent beperking. In plaats van uitbundig iets te doen, je hebt dan een bepaalde soort begrenzing. Ik zou, ja, ik zou dat willen wel, maar wij weten dat er het uh, meer dan zoveel ja, meer dan zoveel uh, glasjes wijn, dan of bier, dan, dan wordt het per, dan wordt het alende. Dus je moet jezelf beperken in alles wat er is. Op een goede manier beperken. Dus beperken omwille van het opbouw. Wat je kan moet je dan beperken. Steeds diepere dingen in jezelf. Je komt dieper in jouw kilim en dan komt weer, kom je weer tot een nieuwe grens. Je hebt een nieuwe bodem. Maar er is altijd bodem. Ja, door de Kmartikun hebben we altijd bodem nodig. Vlak, en dat is allemaal nodig. omdat Dan heb je bodem, heb je het vermogen om man te doen, te doen opstijgen. Zonder bodem hebben we dat niet. Naar de dan is het toch ook een bodem? Klein dieper, de diepte bodem? Nee, dat is niet meer. Kijk, ja. wat is er daar de Kmartikun? Het is... Aan de ene kant is er geen bodem, betekent alles is vloeiend geworden, geen beperking. Maar aan de andere kant, dus, omdat alles is, uh, het, ja. licht, het licht, de, alle kilim zijn, erin. maar de vrees zit erin. Dus ja. al, die, al die, als het ware, beperkingen die gedurende 6000 jaar plaatsvonden, alles blijft, als het ware, op de achtergrond bestaan. En daarom is het natuurlijk anders dan alleen maar Adam die geboren werd en die geen beperkingen had. Ja, die was zo ge geboren. En na al die zesduizend jaar, het is een heel andere toestoe, dan alleen Adam die ontving. Alleen wat hij werd gemaakt zoals hij werd gemaakt. Alleen kilim van het geven was het bij hem. Kilim van Kabbalah was het nog niet bij hem, nog niet uh, Kwamen nog niet tot stand. En er is geen verdienste nog. Bij ons, naarmate wij 6000 jaar van zoveel beperkingen en van alles, uh, nieuwe masachim nog weer, weer massach, massach te maken, het is al werk. En dan, ben ik maar koen, wordt het zinvol dat wij de volledige. De volmaaktheid zullen ontvangen, maar dan op de achtergrond van die beperkingen. Niet dat wij zullen denken, weten, dat wij dat ergens waren, dat, het ergens, uh, dat wij dat bewust zo weten. Maar wij zullen voelen dat, net zoals Gabakoek. Hij, hij voelde wel ergens in zichzelf de plaats, dat hij, hij voelde de dood die hij al onderging voor zijn opwekking door Elisha dat heb je ook geleerd. Dat is wat hij ook ons vertelt. Dat beide, dat is, dat is ook, en dat zit ook in dat wat, is, wat, in, wat in het Torah staat, en er, was, en er is avond geweest, en er was ochtend geweest, één dag. Ja, dat is ook, dat de, zie je dat, de avond, dat is dat, al die, al die massagiem, al die vrees die er geweest is, is avond. Ja, ook bij ons, elke avond is ah, elke avond nacht is toch wel iets ja. Je voelt dienen, je voelt dat het. Ja, het is uh, geen licht, geen gezet meer. Geen gezet in, uh, in de lucht. Je voelt het niet. Overdag heb je wel gezet. Ja, dat zegt hij verder 14. 17, sorry. kilo loy itaruta de letata, kijk wat hij zegt. Want het is niet mogelijk. De opwekking van beneden is niet mogelijk. En het opstegen van de man is ook niet mogelijk. Zonder hiera, zonder vrees. De opwekking van beneden en opstegen van de man is ze niet mogelijk zonder vrees. Maar goed, goed, dat hiera, het is zeer bijzonder iets wat... En hiera, weet wel, hiera dat is dan vrij, dat is we hebben geleerd, dat is ook de gematria Habakkuk, de gematria van drie, drie keer 216 twee ja, tweehonderd, zo so, so dat het uh, driemaal de naam Abba, zo so hebben we dat geleerd. 19 we zes zo so, het en dat is het geheim dat zei de Malchut s s'nachts, die alidee, chisaron, haor, want door het gebrek, tekort of tekort van het licht, twintig, šehub, chinat, laila, welk tekort is het aspect nacht. A le koleleid, kolleidienen, die bevat, die alle dienen, alle dienen, dus alle strengheid waar Isurim en al het leid bevat, in zichzelf bevat. Shehema hevig me metat dat die het omgekeerde zijn, dan de eigenschap van dag, van dag, die gesed is. Van dag is Geset. 22. Yes, hier Ramil vanaf, bestaat er uh, vrees voor zijn aangezicht? we Laila u nae velulei gaira en zou er geen zou er geen vrees zijn lohita niglet bidata yom wa dan zou dan zou de eigenschap van dag van dag en eh uh, ochtend niet tot onthulling komen zie zonder die begrenzing, dat is ook geweldig voor ons van toepassing. Ook daadwerkelijk in de nacht, wat de nacht is. Zonder begrenzing van de nacht, zonder de nacht door te brengen. En ook hun rust door te brengen. En beheerst, etc. Kan je geen goede dag, de volgende dag, geen goede dag hebben. Dus, begrijp je, ook dat is letterlijk, is het ook precies hetzelfde. Als je geen nacht, of onrustige nacht hebt doorgebracht, nou, wat is ze bij voor een dag. Precies, daarom moet je dan, sna, s avonds bereiden wij onze kilim voor morgen. Dat heet vanavond, dus vandaag voorbereiden, morgen eten. Maar vannacht bereiden wij voor ons, voor morgen. Zo so is het ook. Uh, voor Shabbat. Ja, voor Shabbat, precies hetzelfde. Dus dat is precies hetzelfde, is met alles dat dien. Eerst ga ik dan Jean aan de dag brengen, eerst Maan doen opstegen. En dan, en dan komt het als een boemerang, door een boemerang effect naar mij toe. 23. Na de punt. We zes, zo, wij hier, er, 24, wij hier, boker, jong en gade. Kigam HALAILA NICHNAAS 25 BA BOKER KILULEI HALAILA LOHA YA BOKER WI 26 EF SHAR BELAF 23 we zes en dat is het geheim van wat geschreven staat in de PRISHIT We HIER we HI BOKER en er was, was avond geweest en er was ochtend geweest 24 Jongen gaat één dag. Dus beide maken dag uit. Beide zijn uh, componenten van een dag. En nacht en ochtend. Daarom begint uh, ook de dag s'avonds. Kigama ja? laila nicht boker, want ook de nacht werd inge ingebracht in. De ochtend. Hij 25 kilo lea laila, want was er geen nacht, loha ja, boker, dan zou geen ochtend zijn. We ef is sowieso onmogelijk. Ja, omdat eerst massaag, ja, we kunnen niet kijken. Wat betekent geset? Geset betekent, ochtend betekent ontvangen van het licht. Hoe kan je het licht ontvangen? We kunnen het licht niet ontvangen anders dan door eerst te begrenzen. Ja. Door eerst te begrenzen, door eerst uh, het licht massag op te stellen, om niet egoïstisch te ontvangen. En dan het licht slaat tegen die massag en we doen orgozer opsteken. En dan kan men ontvangen. Dus van beneden naar boven, dat is nacht. Erg misschien goed, een goede ja. Dus de opwekking van beneden, ja, opst de opstellen van massaag, uh, de krachten van vrees, um, van beneden naar boven, dat is dan van beneden naar boven. Tot en met het op doen opstegen van man en orgozer, dat is, kan je zeggen, dat is nacht. Eigenlijk, want, waarom nacht? Want dat komt uit de schepping van eh, ex nihilo. Ja, bestaande uit niets. Maar van boven komt licht, dat bestaande uit het bestaande. En van boven komt dus licht, dat wij noemen dat dag. Of ochtend. En samen maken zij een dag. Dus wanneer Orgozer is van beneden naar boven, en die bekleedt or Ya'shar dat binnenkomt, samen is dat, dag. 26. We zes, zo, we keel zo, en, behol, 27. Die, geset dat, anikra, anikra, keel. Een naam zulat 28. En nu wordt het voor ons duidelijk wat daar in het vers van Psalmen in Psalm 7 zegt. We zes zo 26. En dat is het geheim van wat geschreven staat. We zo een bijholium en keelden de naam van Geset, die. Is toornig elke dag. Waarom is dat dan? Nu wordt het voor ons duidelijk. Hij legt het ons 27. want de eigenschap van Geset, Anikra Keel, die Keel heet, en met Galet, zulat wordt onthuld alleen zes alleen 28 door de nacht zoem. Welke nacht is het aspect van zoem, toornig zijn. De toren, dat is toornig zijn, dat is nacht. En gesed wordt onthuld alleen door nacht, door het orgozer. Waar ken, 28, nief gaan, 29, zoem. gam ken le gesed, Ievshar, Galeha Chesed, derde, bederech, Achir, Omivhina, Zoni, Kret, Gamashina één en derde, Hagdusha, Bashemkel, Kijk hoe geweldig en eenvoudig uitleg. Wel kennen de roem nifhan hazoem wordt geacht, hazoem wordt de toren wordt geacht, eveneens wordt geacht als gesed. ki i 29 f na komen, want het is onmogelijk. Schiet Galeha gesed, dat de geest zal onthuld, onthuld zal worden dertig badere op een andere manier. Het is dus altijd met een toren, altijd van ja, de geest komt van boven, alleen maar Wanneer van beneden, opwekking van beneden komt, dus nacht, het aspect nacht, komt, et Om china zo, en vanuit dit aspect, Nikret gama shchina heet ook de hele geschina oftewel malgoed, de regel 31, bashemkeel, in de naam keel. want zonder die malgoed zou geen gesset zich kunnen manifesteren. Duidelijk. Gesset is ook zeer en pijn. Ja, dat is de, de eerste sfeer van de zeer en pijn. En, en ook de eigenschap van de zeer en pijn is Gesset. Hoe kan die zich manifesteren aan die alleen maar wanneer de man komt van de malgoed omhoog en de malgoed die, dus, die heeft dan de, dat is de vrees en dat is dan de toren die van haar komt, de genie. En ja, van beneden naar boven, en dan van boven komt het, dan opwekking van boven gesedim, gesed, en dan gesed manifesteert zich dan aan de malgoed, die komt dus tot de malgoed, bereikt malgoed en daarom heet zij ook keel, ja, malgoed kijk, als de bo boven is gesed ja, de de naam gesed, en als de gesed komt nu tot de malgoed dan wordt het, wat, wat wordt het dan? Dat een hogere, die komt tot een lagere, wordt als, een lagere, die verkrijgt iets van een hogere, eigenschap van een hogere, die wordt als hogere. Dus dan keel komt naar de, Malgoed. en dan verkrijgt zij dan de mensie van keel. Dan ook zij genoemd wordt dan, de hele schina wordt ook dan genoemd als keel, geest omdat dag en nacht zijn één, maken één geheel, en dat geheel heet dag, oftewel ges 31. We zijn amro, kawot, keel, 32. Kawot, da, kala, de ikre, keel. De eenu, mefinat. דרינדרתח מה דיכתיב וקל סועם בחול יום שפירושו פירנדרתח שאי אפשר להיות יום בלי עזהם דלילה בחול פייפנדרתח יום השאט איקרקל כי כן הוא Basheshet, zesendertag, ze 30 ve mehasse Hadmihem, ba hol chad mehem boker yom echad o yom shini Wehule. kijk wat we leren doen is het echte zoger dat is op die manier stap voor stap het licht komt van de en bereikt ons op die manier wij doen ook van binnen niets anders dan vrees waarom concentreren we hier als we hier komen waarom voelen we ons anders dan, dan ergens in de kroeg omdat wij willen graag concentratie door die concentratie komen we tot wat wij noemen dat de, deze concentratie wat wij nu hebben is al vrees kan je dan ook eigenlijk stellen dat de vrees eigenlijk ook de klim is Precies. Niet. Pre pre Natuurlijk, hij is is licht. Natuurlijk niet. Het is wel clean, maar dat is wel clean van de rechterkant. Dat is alles wat de rechterkant ten opzichte van. de goed, is als is als is nog, het is ges Die heeft geen echte begrenzingen. Begrenzing is echt uh, mal goed. Ja? Daarom ook wat wij hebben is ook nodig. Vrees op een goede, goede vrees. Het is beter vrees te hebben voor, voor iets wat, wat eeuwig, voor het eeuwig leven. En wij, zijn, wij moeten ons beperken. Kunnen we niet anders? Omdat wij, het, is, het is onze per per definitie, cli. Dus wij kunnen niet anders. Maar hoe meer wij dat in staat zijn. Hoe meer door, door, doorweekt onze ja, kilim, onze, onze innerlijk wordt doordrenkt door, door, door uh, het licht. Waar gaat het om? zijn uh, Amro, en dat is wat hij zegt, de zogenaamde quote keel, de glorie van keel. 32. Kavod, da, kavod, da, kala. Hij zegt, de glorie, dat is, kala, dat is bruid, die ikrekel, die keel heet. Zie je, niet dat zomaar malgoed heet, of heet glorie, maar wanneer de mal goed die bruid is, die ontvangt van de gesen, zie je dat? door Orchozer, Orjashar, dat zij ontvangt Keel, dan heet ze, uh, licht van de gessen, dan ontvangt, dan heet zij ook Keel. De heino, dat wil zeggen, Mifjinaat, Madichtief, vanuit het aspect wat, vanuit wat het geschreven staat. 33, bij Keel zo en Bacholjom. En Keel is toornig elke dag. Shapiro dat dat betekent. 24 schi Charlie vsharlek yom dat het onmogelijk is om dag te zijn zonder hashem de lila zonder de toorn van een nacht bachol 35 yom ikre Geel. en dan zegt de dus zoger elke dag van een jaar heet zij keel. Die ken hoe Basheshet 36 nee masse, want zo is het in, de, in zes dagen van de schepingsdaad. Je maar dat gezegd wordt. Bacholie gaat mee in elke daarvan. we hier erf 37, wei hier En er was avond geweest. En er was ochtend geweest. Jom echade één dag. O, yom sheni, of de tweede dag, we gole. Enzovoort. Maar op de eerste dag is het gezegd niet de eerste dag. Het is gezegd één dag. Zie je dat? Om te laten zien. Waarom is het gezegd als je kijkt in het Torah? Ik weet niet hoe dat klassieke vertalingen zijn. Maar in de hele getal staat het. En er was avond geweest, en er was ochtend geweest, één dag. Dus de eerste dag staat het niet eerste dag, staat het één dag. Direct werd het ons aangegeven dat het één dag en nacht samen maakten ze één dag uit. En daarna was het, was het al geschreven, dat was de tweede dag, de derde dag, rangtelwoord. Maar, maar alleen bij de eerste dag was het alleen maar hoofdtelwoord, alleen maar wordt gezegd één dag. Ja, met de bedoeling dat ons te laten leren ons dat dit beide vormen ze één dag. 37 mm -hmm. na de punt. We nemen za 38. Shalila nikhnas, ta'atashib shalayom. En we nemen za en het blijkt dus 38 Shalila de nacht dat de, de nacht is binnengekomen letterlijk, onder de naam van de dag, dus hij is ingesloten, is aan, zeg ik dat, inbegrepen nu in de naam van de dag. dag. En daarom is het, is het ook in ons geestelijk werk, is ook de, de tijd wanneer wij dien ervaren, ja, wanneer wij uh, de ervaren, duisternis, etc. Dat is ook een... Als wij dat doen, terwijl wij ons goed bewust zijn van wat wij doen, en niet het gevolg van onmatige drankgebruik, of ja, iets anders, dat is wij zelf dat hebben ver veroorzaakt. Ja, dat is dan... Dat het de, ko een koek, de koek van eigen deeg is, maar dat het wij goed proberen goed te doen. En dan voelen we duisternis. Dat betekent dat dit een structurele duisternis is. Het is niet erg, dan moet je niet vluchten daarvan. En dat is uh, een geweldige bewust, bewustwording wat als je dat gaat toepassen. Dat jij niet vlucht van die, van die duisternis. Begrijp je, niet direct uh, uh, proberen of weet ik veel proberen te vluchten in. in in gezelligheid en alle andere dingen. Het mag wel gezelligheid, maar niet dat, het, dat het, jij daardoor gaat jezelf gewoon uh, voor de gek houden dat jij een drankje neemt of zo. Een drankje neemt gewoon niet, niet wanneer jij. Een drank neemt nooit wanneer jij. Een drankje wanneer jij je niet prettig voelt. Als je prettig voelt, dan kan je dat doen. en ook Dan, dan is het niet dan zal jouw lichaam ook niet uh, dat zien als compensatie voor, voor die tekorten die, die het lichaam voelt. Weet je? Als je goed voelt, jezelf lekker dat, uh, genieten, dan kan je een beetje dat doen als je dat wil, maar niet, wanneer je dat, dat doet, dat jij het lichaam als het ware een, een steuntje geeft, dat het lichaam zegt, nou oh, oké. Okay. Geweldig dat jij, jij doet. Jij werkt voor mij. En niet ik voor jou. 38. is echt 38. 39 aase. Baseshet. Imeyam We gen. We. Shata. Nebeshite alfes 40 Bashem keel... ...shehu shem hagesse. Welken 38... ...en daarom... ...nikraas heet zij... ...die mal goed... ...die heet zij dan... ...de regel 39... ...ba en in ...gedurende in de zes... ...dagen... ...van de scheppings... ...van de scheppingsdaad... ...en ook de zes dagen van de week... Dus dezelfde. ...dezelfde krachten uh, spelen in de zes dagen van de week, als in de zes dagen van de schepping, van de scheppingsdaad. We gaan bij Schiette Alverschnee, en zo, kijk, en zo heet zij ook gedurende zesduizend jaar, dus in allerlei verschillende aspecten. Heet zij in de naam Kel 40, Shehu Shemba gesed. dat is de naam Gesset. De linker kolom, de rechter een. We ze sode, we de gavig hule, ki bezivu kagadol, twij digmar atikun. Yeg je ye or levana, ki or ahama hama Besodakaduwe, we la et, erf, hier, hier or, een, we zesche, we zes dat is wat hij zo gezegd, behashta maar nu. Uh, de hagerin nee, nog, dat zij onder de hoop komt, Hij zei kavot, hij zei Dat is wat hij zegt nu. We hulen. Kiba zivuga gadoel, want in de grote zivuga twee. De gmarati van de gmarati kun. Je hier ora liwana zal het licht van de maan zijn, ke orahama als het licht van de zon. Als die, als twee, dus twee hemellichamen zullen gelijk uh, vanzelfde grootte zullen worden. Drie, Basodakatoef, in het geheim van wat geschreven staat in, in, de prof, in de profeet, bij profeet, door profeet Zacharias, of Zacharia, Zacharia. Er staat geschreven bij hem, profetie over de Gmartikun. Royala et erf het zal zijn in de tijd van de avond dat in de tijd van de avond zal ochtend zijn 4 Duvenceau tot aan Madrid god schla Nikpolot 5 alfishni Bifinat ora lewana, ha'ita basot zes, vajhi ere vajhi boker, vajashta mar gdolak mo dat is groot geworden als de zon, als hemellicht, zon, de zon dat dat ze is, die kavot heet, die chlori heet, ach, je sla kavod, al kavod. daarom let op, zie hier, dan heet zij, chlori boven chlori, ja, ze wordt dubbel, in de gemar zal ze dan zijn, net zoals ze, net zo ze daarom zegt de zogger dat dat zal dan glorie boven de glorie zijn. Dus de glorie wat zij haat gedurende 6000 jaar, plus de glorie die zij nu ontvangt in de Gmartikoen van de Zieren Daarom is het dubbel wat zij krijgt. Kina zet achsha, want zij is nieuw geworden in de Gmartikoen. De regel 9. Dat zij is nieuw geworden, le etse ma kawot, als uh, de glorie zelf want zij is groot geworden als ze Dubbel, uh, punt. Negen na de punt. O, geworden met Garminan, Jakar, en de glorie wordt vertaald, uh, als, vertaald in het, is als jakar, in, vertaald in het Aramees. Zijn, vaak worden dan parallelig getrokken voor die, die twee talen, want die zijn verbonden met elkaar. Innerlijk. En dat kavod, de glorie, heet jakar, dat betekent pracht. Uh, tien naar de punt. We is zo meer Jakar aan jakar, en dat is wat hij zegt. De pracht, boven pracht, want zij wordt net zo, als ze hier want vangt ze dan nog extra... Dubbel pracht, wat zij had gedurende 6000 jaar. We hebben een hero, een hero, elf. Die gambesite, elf is niet. Aita die boor twalef heel basod twaalf boker Maar echad dertin avalata erf, jom Dertien, Kashigi gatla kehama. Na etsem etzem viertin, Aor or, van iemtza, shla nehiro adsmit, a nehiro beit kalut shaietalla mikodem la Kin precies dus hetzelfde staat, het dubbele staat, het nog geschreven, dat we in de zoger van Wegen en zo ook. in de nihiro staat het, licht boven licht. Elf. Kijk dan, we schieten ook gedurende de zesduizend jaar, aan de schepping, haïtá niech wa waboker, was zee, zei, helemaal goed, of nacht, werd, in, in, werd inbegrepen in het licht van ochtend, basot in het geheim van wat geschreven staat, waar hi boker, er, boker, gaat, en er was avond geweest, en er was ochtend geweest, één dag. Dertien dus dan had ze wel licht een keertje licht had ze wel van, van die, deze insleiding Avalata, maar nu kashihigat gadla, kachama wanneer zij in Gmartikun, wanneer zij groot is geworden als de zon ze is als maan de maan en zij is zo groot geworden als de zon na setle maar, word maar wordt werd zij tot het licht zelf 14. We nemen zijn het bleek dus. Ze jeslaan dat zij heeft het licht, had haar eigen licht. Boven, al de hiero, boven het licht. 15 bij het kaloot, die eh, inbegrepen was, die waarmee zij samengevoegd werd door de samenvoeging, welke licht, laatste licht, was, had zij daarvoor, ja, of 6000 jaar, was zij samengevoegd tot de, tot de, tot de, de dag, tot de en ontving van hem. Maar nu wordt zij tot licht zelf. Kijk, dat is geweldig wat je al zegt. Dat de Malgoed wordt zelf tot licht, want daarmee is eigenlijk de Tsimtzum Alef zal opgeheven worden. Want in het Simtsum Aller, we hebben geleerd dat negen Svirot konden ontvangen. Tot het met, tot en met de tot met de maar de Noekwa niet. Maar goed niet. Maar bij de Martekun zie je dat, dat helemaal goed zal wel zelf al tot licht worden. Maar wel die vrij zal blijven bestaan. Want niets verdwijnt in het Geestelijke, dat is belangrijk. Vijf, ja, hier maken we.